Dan het weer nog. De bewolking overheerst. Soms breekt ook de zon door en plaatselijk valt er regen of een bui. Vooral in het binnenland. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw veel bewolking. Dan is het overwegend droog. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A7 horen richting Den Oever... staat tussen Wieringenwerven en Oever een file met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden.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 See you.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 Die kompels daar gins in de mijn, ze vormen de moedige show. Zandvoortse lied uit 1915. We gaan naar Zandvoort bij de zee. En ik ben helemaal vergeten. Ik moet nog eventjes uh, aankondigen dat uh, de muziek vandaag wederom is uh, beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Uh, elke week uh, geeft hij me een verzameling met CD's en, uh, en plaatjes wel te verstaan op vinyl En dan zegt hij: van Kijk maar of er wat leuks tussen zit voor het komende programma. Dus uh, bordenvol muziek. Want uh, voor het hele jaar, nou misschien wel voor de komende paar jaar, heb ik genoeg muziek. Uh, met dank aan Cor Draaier. Meteen op de radio, de Butterflies. Met ik waar dat ik maar weer een cowboy was. Ook Willy Derby komt eraan. Maar nu eerst diverse artiesten zingen met u samen. Met u onder een paraplu. Loopt u zo alleen in de regen, vrouw, Mag ik u een eentje vergezellen? Nou, ik ben daar eigenlijk tegen, meneer Katrali. Oh, maar het regent zo, kom geef u mij een arm. Het mag niet van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 geloof en was niet aan haar moe beschoren Toch voelde klein de nog niet de straf van de kleine misdeelde de donkere steeg bracht en zelfs geen verdriet als hij in het straatveld daar speelde Ook hij was toch immers een kindje van God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 Toch was hij gelukkig tevreden met zijn loon. Toch vond hij het leven steeds mooier. En checken ze moos, het verjaardag brak aan. Toen hij door de stad liep te... U U de muziek van uh, Willy Derby met het schooiertje. En daarvoor de butterflies ben ik waar dat ik maar weer een cowboy was. hem Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort.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 Jou blijft slaan en komt je sweer. Jouw Van reed tot reed Ik wit voor jou In lange nachten op jou en vol verlangen, kijk ik nu naar je thuiskomst uit. Jij hebt voorgoed mijn hand gevangen, daarom word ik je lieve bruid. me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 nog slechts een schim van wat ze was toen ze in de tijd begon Maar ze deed nog steeds koket Tegen een faal potjeket. Die daar was opgehangen aan een zizerbed Daar wou geen mens toen nog een stuiver meer vergeven Maar daar kon Doris toch nog een fozie goed van leven Wie heeft er nog lampen?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 de Grinnik heb bij het zien hoe proviand werd opgeladen in rieper riep er, ga je met die ouwe onderzeer Ko beet dus op zijn hangsnor en zei dat is een jachtplebeer Toen Tante Trui stapte maakte het schuitje zware slag zei Ze stapte plecht op de plecht, ze glibberde en daar lag zij De buren op de kade lagen krom van lepermaak Koo riep wat met met tuig op een pikje aan ja, schipperszaak De nieuwste hobby.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 Haar weinig elegante houding werd nu nog een keuzer. Ze brulde, koos schiet op, ik ben kaptein op deze kruiser. De motor aan ik steek van wal de kinderen in het vooronder. Een beetje bakboord sturen, koos supper voor de donderdag. En langzaam pruttelend liep de schuit die wat onstuurbaar bleek. En die de kruising van een mest praam en een zuur leek. De nieuwste hobby van mijn oma Koontje, dat is gaan varen in een motorbootje. Hij is de stuurman en dat vindt hij fijn. Maar Tante Truij, dat is aan boord de kapitein. Plots, plots,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 Er bestonden talloze orkestjes die Hawaii muziek speelden. De klima-Hawaiiëns is hun bijpassende tropische outfits waren het bekendst. En nu wordt ze nu met een paardenhoofdstijl aan de muur. Er hangt een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 Zag twee beren broodjes smeren, oh het was een wonder, was een wonder, boven wonder dat die beren smeren konden. Hi hi hi, ha ha ha, stond er bij een keek erna. na. Kavaline, groen, groen, smal, de lang, de land, verzaten twee heel verman. De een die blies dat, bluit, de fluit, de fluit, de fluit, en de ander die sloeg de trommel. Toen kwam op eens de jager, jagerman, er heeft er een en dat heeft naar men denken, denken kan, een ander er verdroten. Duik je met uw blanke veer, dan vlieg je niet door alle weer, kan geen regen buideren, als verrond wat heet en veer. Altijd rolver in je kuif zijn uw pluimpjes blanke duif. Altijd rolver in je kuif zijn je pluimpjes blanke duif. Wel wat zeg je van mijn kiepen, wel wat zeg je van mijn hand Hebben ze dan geen mooie veren, of staat u de kleur niet aan Wat wat zeg je van mijn kiepen, wat wat zeg je van mijn hand Ik zei er wel ja, ik zei er wel ja, ik zei er wel ja, ik sta stil en Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5